Op TV, radio en internet. -M -M. Met nu de herhaling van Alternative FM.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 Sleep!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 dat plafond dat ik misschien nu wel bereikt heb Lager dan gehoopt, het lijkt zo hoog als je nog klein bent Shit. Ik dacht als je maar hard genoeg werkt, dan worden doelen wel scherp En legt de puzzel zichzelf, want dat ging jaren goed. jaren goed Maar tegenwoordig vraag ik steeds vaker steef Waar Ga dit naartoe? Wat ben je aan het doen? Huh? Liedjes voor de worstelingen kost me meer moeite Om ze nog uit volle borst te zingen En dat is nieuw voor me twijfel en stress Geen idee wat ik moet doen als ik het schrijf het niet rest Shit.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 ligt wakker in mijn bed. Vroeger kon ik dromen als de beste. Half vijf. Ik pieker uren weg. Aan de telefoon. Engel. Een... Goedemorgen. Ja, het is nu. Goeiemorgen, maar als we het uitzien, is het een goede avond hoor.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 Ja, dat is Engeland.nl en dan engelands met dubbel L.nl. Daar, daar vind je mijn platen en daar vind je inderdaad ook de, de tour. Grauwe dagen, ja, yeah. het weer bepaalt de setlist. Zag hem gisteren nog op de stad Houd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 Dat is een podium, oh, is wel goed. Yeah, let's go! De hele stad is een podium, Schegel. Together was dat met uh, My Heart Fierce en de, ze heeft ook meegedaan aan de headline en daarvoor hoorde je een uitgebreid uh, verhaal met Engel, want dat had uh, te maken met zijn album Liedjes in Mineur en hij doet een in-store komende zaterdag in Uptown in Horen dit is Rauwkost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 Hij voor twee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 Onze ja. nieuwe Dimble King, uh, Tim William van Oudkerk, of van Halen die kende. Ja. Die heeft hem vervangen, dus die heeft hem met hem al geschreven. Dus ja, al met al, eh, uh, hij uh, heeft het toch wel twee jaar bijna gewerkt, uh, afgenaamd. Ja, dus het dus, dus is een best wel een uh, lange periode, als ik het zo hoor, van jou. Ja, ja zeker. Ja, ja, het, uh, ja, wat ik ook zei, ook door uh, de wisselingen, en uh, dat het allemaal, dat het toch allemaal best.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 maar ik heb een, nou ja, ik heb toch wat liedjes ook over de relatie met mijn, mijn vader geschreven. Dat zeggen, hij, een lastige man. mag ik nu een in de statement uitleggen zonder dat er veel om de thuis in te gaan. Maar ik merkte eigenlijk gewoon de weg dat veel liedjes een beetje de, de, de, ja, de thematiek hadden die, die ook wel in die relatie zit. En uh, ja, jij zegt daar gelijk bij, het, het is er nergens letterlijk op te horen. En dat heeft een beetje te maken met hoe ik graag liedjes schrijf. Dus het blijft allemaal redelijk open voor interpretatie. Ja. Maar ik word er altijd opgehouden. En ik dacht, ja, dat is allemaal wel een, een, een, een, een thema wat dat betreft. Ja, ja maar hij heeft het ook een, een wissel op jou getrokken dan? Um, nou, eigenlijk om eerlijk te zijn... Um, uh,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 uh, uh, uh, hoe zeg je dat? Huilsame samenwerking. Ja, wel een beetje. Al ja, oh, weet ik het niet helemaal hoor. Ik, weet niet of, ik, ik geloof er heel erg in dat je... Dat, dat, dat, ja, dat vind ik misschien een beetje afstandelijk, Maar dat de liedjes zijn, weet je, ook iets... Hoe zeg je dat? Iets wat een beetje technisch is ook of zo. Ik denk het emotionele...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 Ja, want ik zei, iedereen het zelf dan kan wat uit te halen. Maar in ieder geval, als je het over het doel hebt, ben ik wel blij dat het. in dit verhalend, ben ik, ben ik er wel. constant wel op. in het textueel. Ja, dat is misschien over je eigen werk, maar. ik vind het best een goede plaat geworden. Nou, dat, dat is ook uh, waarom ik hem al tien keer. Uh, al heb afzitten luisteren. Dus. <lacht> uh, <lacht> uh, moet, je, ik je goed, moet je zeggen. Uh, uh, dat, uh, het uh, het uh, zijn goede verhaaltjes allemaal, de liedjes zeggen allemaal wel, wel iets en dat is wel dat is wel een doel denk ik ja uh, stoere en groevende muziek wordt het ook wel uh, uh, heb je het ook omschreven ja nou het hoeft geen tranendal te zijn natuurlijk allemaal hè. Nee, bedoel, nee. dat, eh, dat is ik natuurlijk niet om het te plakthaliseren maar <laughs> uh, uh, dat is ook dat muziek waar ik heel erg van hou dat is van uh,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 Is het Quintin Tarantino-verhaal? Ja, precies. Ja, dat zit hem ook erg in de. Uh... Thank you. Van, uh, van Gumbo Kings. En dat is ook een beetje, langzamerhand, het eind uh, van deze Alternative FM. Daarvoor hoorde je een uh, gesprek met uh, de heer Boy Vielfoy van uh, van Gumbo Kings. En dat had alles uh, te maken natuurlijk met die.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 Give me solitude, oh baby, give me solitude Give me solitude over slipping now, The same mistake of running away Running away for the ninth consecutive time The ninth consecutive time Attitude shapes a heart. Kill the time you carve with whatever is at hand. A more complete.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 down all these feelings bring me down lift me up bring me down cause it's all too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 bring me down lift me up bring me down cause it's all too much don't say too much just leave me here and my dreams is getting late.